Uur, Kees Schoot met het NOS-journaal. Een KLM-toestel dat op weg was naar Edinburgh is boven de Noordzee in de problemen geraakt. De Boeing 737 kreeg een probleem in een van de twee motoren. Kort voordat de Britse kust werd bereikt draaide het toestel om richting Schiphol. Volgens de KLM is dat een normale procedure omdat de luchthaven de thuisbasis is. Het dodental na de aardbeving in Nepal kan oplopen tot 10.000. Dat zegt de premier van Nepal in een interview met het Britse persbureau Reuters. Tot nu toe zijn ruim 4300 lichamen geborgen. Ruim 8.500 mensen raakten gewond. Ondertussen wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Ook een Nederlands team zoekt sinds gisteren mee. Dat team heeft nog geen overlevende gevonden, maar verleent wel medische hulp aan gewonden. Een derde van de ouderen die nog zelfstandig wonen heeft problemen met dagelijkse handelingen. Het CBS concludeert dat na onderzoek onder 65-plussers. Mensen krijgen vooral moeite met traplopen, zwaar huishoudelijk werk en geldzaken. Telefoneren en medicijnen op tijd innemen is voor de meeste ouderen geen probleem. Het beleid van de overheid is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het percentage ouderen dat in een instelling woont daalt al jaren. De straf die Feyenoord zou hebben gekregen van de UEFA na het duel met AS Roma is nog niet definitief. Gisteren meldde de club dat er één Europees duel zonder publiek moest worden gespeeld... en dat er een boete moet worden betaald van 50.000 euro vanwege racistisch gedrag van de supporters. Maar vandaag staat op de website van Feyenoord dat het gaat om een voorstel voor een straf... en dat de UEFA volgende maand nog een uitspraak zal doen. Tijdens de wedstrijd werd in de Kuip onder meer een opblaasbare banaan het veld opgegooid...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 Men moest de manken Nijlers die hem was gepiept. Lid ze alle hun is begraven gaan. Familie Leien en ieder die hem had gekeerd. De Loterijclub in het Fiscalisie was precies. Omen.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 Want altijd de wessie los Nou krijg ik tenminste honderd gulden Uit de dode bos Toen de stoet voorkwam Toen hij's is me zo heel droog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 Ze haalt de netjes uit het raadtje, zetten hem toen zo lang maar rond de rippeljaar. Toen een partijtje stoten in de heuvel rauw ziet, zocht in de oude kat, uit voor een verdriet. Toen een supid dronken werd riep de Verret. In ieder de is zijn gedaan. In zongen, zongen de oude Nijlis, die zal nooit verloren gaan. Maar bij de begraafplaats, de gilde rode werd. die arme manke staat nog onder het beljert Nee jongens, ik ben er erg voor, we moeten die gozer halen hoor. Zonder Nederlands gaat de voorstel lang niet door. Ze de neiles netjes uit de kroeg, van dan eens rijden in een gestrekte draad Zingen de neuswaaien net even te brullen was, die armen manken Nijlers naast zijn graaf Onder een dronken mans gespiet en oude kat geheel. Philo met een plooi. En een zin de keu. O, oh, mijn. Haan, laten we niet langer blijven staan. Zal er over alles is gedaan. Toen noem me Gerrit het hoogte schreden die in toost angst Nog een zand er over Haan, wat maand de eerst is even neert. Hij kroop die kullek en er stond er een barp zij. Een nou, to werd te van de draas op en de knokpartij. S'avonds kwam ze in en gedaan, wel ze op geen benen meer konden staan. Van de begrafenis is terug in de Jordaan. Ik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 En ik geloof in niks. Dus we komen...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 Zwevend op de witte wolken, in het paradijs. Duizenden vlinders, een vogel zingt zijn wijs. Je zult lachen en huilen, van puur geluk. Een vreedig bestaan.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 dat je mijn vrienden wilde zijn. De tijd van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 Spring ik niet op, waarom schreeuw ik niet? Hey, kom zit het pa, wat drink je? En hoe is het er nou mee weg met die strijd wel pa. Wij zijn zo koppig allebei, jij bent mijn vader en ik ben net zo'n zak.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 the Wat ik nu ontken. Momenten samen zie je lachen naar mij. Ik wil toch nog zoveel vragen. Denk aan alles wat je. Ja, dit afscheid valt me zwaar, maar het is toch. Zeg ik jou vaar weg